1 Uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven. Het is krokusvakantie. Nou, niet voor ons hoor, maar wel voor de mensen in de Tweede Kamer. Maar nu de kamerleden hun handen vrij hebben, houden ze zich maar al te graag bezig met campagnecorvée. In Haags Handwerk zometeen bij Rochelle Gesthuizen en Jurien van den Berg. Zich over de landelijke bemoeizucht in de lokale politiek. Maar eerst, in Duitsland kunnen dieselauto's geweerd worden uit de steden. Meer daarover in het uitgebreide NOH. Katrien Straatman. Duitse steden kunnen gedwongen worden dieselauto's... in delen van de gemeente te weren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Heeft de hoogste Duitse bestuursrechter bepaald... zegt correspondent Jeroen Wollaars. De vraag was of steden gedwongen kunnen worden... om straten af te sluiten voor oudere diesels... als de lucht in die straten te vies is. Nou, daarop heeft de rechter zojuist gezegd ja, dat mag zelfs als de steden daar niet op zitten te wachten... dan kunnen ze door bijvoorbeeld de milieubeweging daartoe gedwongen worden... wanneer de lucht in die steden, in die straten, te vies is. Maar uh, dat moet dan wel in proportie gebeuren. Nou, Dat klinkt alsof de steden toch nog een soort achterdeurtje hebben... maar de rechter is pas net klaar met het voorlezen van het oordeel. Dus hoe we dit precies moeten uitleggen, dat is nog even afwachten. Maar dat een dieselrijverbod in bepaalde Duitse steden... daar aan zit te komen, dat is wel duidelijk. De zaak was oorspronkelijk aangespannen door een milieuorganisatie... omdat er grenswaarde voor stikstofdioxide in Düsseldorf en Stuttgart ver was overschreden. De rechter stelde de milieuorganisatie toen in het gelijk en Düsseldorf en Stuttgart gingen daartegen toen in beroep.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 Correspondent Marcel van der Steen. De gevechten zijn voor een groot deel opgehouden sinds vanochtend uh, 9 uur, maar tegelijkertijd komen wel berichten binnen en van Syrische zijde en van rebellenzijde dat er toch ook uh, en bommen vallen, bombardementen worden uitgevoerd en beschietingen ook. Um, eh, er zouden op, de, op dit moment weer bombardementen plaatsvinden in, in Oost-Kuta. Dus uitgevoerd door het Syrische leger of door Russische vliegtuigen. En daarnaast zullen, eh, zouden er eh, beschietingen uitgevoerd worden door rebellen op mensen die het gebied zouden willen verlaten. Eh, de Syrische overheid beschuldigt de rebellen ervan mensen te gijzelen, in te zetten als menselijk schild. En te voorkomen dus dat ze Oost-Kuta uit kunnen. Volgens Marcia van der Steen is er een heus wel eens niet te spel tussen de betrokken partijen gaande. Het is natuurlijk een vorm van ja, negatieve propaganda eigenlijk aan beide zijden. En ja, het lijkt erop dat bijvoorbeeld ook de White Helmets zich daar vanochtend aan schuldig hebben gemaakt. He, de de hulpverleningsorganisatie van uh, de rebellen, van de oppositie in Syrië, die meldde dat er na negen uur iemand was omgekomen bij een bombardement. Uiteindelijk heeft het uh, Syrisch Observatorium voor Mensenrechten dat ontkend. En die heeft gezegd: nee, dat was een na. En die probeert toch eigenlijk zo objectief mogelijk alle cijfers van slachtoffers bij te houden.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 Politiemensen zouden klagen over schade aan hun gehoor- en luchtwegen. Korpschef Akerboom zegt dat het belang van de veiligheid... en de gezondheid van medewerkers voorop staat. De afgelopen jaar zijn alle schietbanen daarom onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt volgens de Korpsleiding... dat er geen sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico... zolang politiemensen zich houden aan de afspraken... en gehoorbescherming dragen. De Oostenrijkse publieke omroep ORF heeft vice-kanselier Strache aangeklaagd. Hij had een bericht op Facebook gezet... waarin hij de ORF beschuldigde van het maken van nepnieuws. De omroep is daar boos over en wil dat de rechter Strache terugfluit. De verkiezingen op Sint-Maarten zijn gewonnen door United Democrats. Dat is de partij van oud-premier Westcott Williams. Ze moet wel een coalitie vormen met een andere partij... omdat er een zetel tekort is voor een absolute meerderheid. Kabelmaatschappij Ziggo moet zijn netwerk waarschijnlijk gaan openstellen voor concurrenten. Toezichthouder ACM vindt dat het bedrijf te groot is en er meer concurrentie moet komen. De ACM neemt komende zomer een definitief besluit over de zaak. En om het ijs in de Amsterdamse binnenstad beter te laten groeien... wordt er een vaarverbod ingevoerd op bepaalde grachten. Ook worden sluizen gesloten. Waterbeheerder Waternet hoopt dat het ijs daardoor dik genoeg wordt om erop te kunnen schaatsen. D66 vindt dat het leger milieuvriendelijker zou moeten werken. En daarom presenteert Kamerlid Belhay vandaag een initiatiefnota. Volgens haar wordt op buitenlandse missies nu veel fossiele brandstof gebruikt. Je hebt gewoon fossiele brandstof nodig voor je vrachtwagens, voor je vliegtuigen... om op compounds eh, laat maar zeggen, alles te kunnen verkoelen eh, of te verwarmen. Het ligt er maar net aan waar een missie is. En je zou daar slimmer kunnen nadenken over in welke mate je daar die fossiele brandstoffen voor nodig hebt... of dat je ook de plekken energie kan opwekken. En die technologie is er. En er zijn heel veel mensen die zowel uh, vanuit een defensieachtergrond... als een technologische achtergrond zeggen het kan. Het is alleen een kwestie dat je ook echt kiest als politiek... Om, uh, dat je daarop in gaat zetten. Belhaai wil dat haar voorstellen worden meegenomen in de defensienota... van minister Bijleveld, die dit voorjaar wordt verwacht. Medewerkers van de VN en internationale hulporganisaties... hebben in Syrië vrouwen seksueel uitgebuit in ruil voor noodhulp. Dat hebben hulpverleners aan de BBC verteld... Zij zeggen dat het misbruik zo wijdverspreid is... dat sommige Syrische vrouwen weigeren naar Centra te gaan... waar hulppakketten worden uitgedeeld. De VN laat in reactie weten een zero-tolerance-beleid te hebben... ten aanzien van misbruik. Giro-winnaar Tom Dumoulin doet dit jaar ook mee aan de Tour de France. Dat bevestigt zijn ploegleider Visbeek. Tot nu toe was bekend dat Dumoulin opnieuw zou meedoen... aan de Giro in Italië en mogelijk aan de Tour de France. Nu is dat laatste zeker. Het is voor renners dit jaar makkelijker om zowel de Giro als de Tour te rijden... omdat er een week langer tussen de twee ronden zit dan gebruikelijk. Renners hebben daardoor zes weken om te herstellen na de Giro... in plaats van vijf. Team Sky maakte eerder al bekend dat Chris Froome ook meedoet... aan beide wedstrijden. Het weer, het vriest in het hele land... en vanmiddag loopt de temperatuur op naar hooguit 0 graden. Het is overwegend zonnig, al kan vanmiddag in het noorden... maar ook in het oosten een sneeuwbui vallen. Morgen zonnig en smiddags rond de min 4 graden. Rudolf van de Redactie die heeft het vandaag over dat ene woord... dat Miesbouwman, de koningin van de Nederlandse televisie, zo kenmerkte. Je hem zo meteen aan het begin van uur 2 van de Nieuws BV. Daar weer bij, de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Schiedam. Er staat file vanaf Vlaardingen 3 kilometer, met dik een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En het loopt nog wat vast op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo bij Geldrop 3 kilometer, met zo'n 10 minuten vertraging. Dat had te maken met een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ja.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 We sun let us never VNN De Nieuws BV. Goedemiddag. De Nederlandse sportgeschiedenis herbergt een schat aan historische pareltjes. En dat levert hele bijzondere verhalen op. Met vandaag het verhaal van een Nederlandse baanwielrenner... die de kampioen der kampioenen aan Gort reed. Ik heb het over de grote Gerrit Schulte. Samen met zijn dochter en kleinzoon blikken we terug om half twee. Maar nu eerst. Achter het nieuws. Rolof van de redactie. Met het heengaan van Mies Bouwman staat Nederland ook op het punt om een woord te verliezen. Het gaat hier om het woord vakvrouw. Die term, vakvrouw, hoorde je immers eigenlijk alleen in combinatie met de naam Mies Bouwman. Als Mies weer eens in het zonnetje werd gezet, vanwege haar verdiensten voor de Nederlandse tv... of als ze 70, 75, 80 of 85 werd, dan rolde het woord als een warme golf over het land. Het lag zo gezegd iedereen voor in de mond. Wat een vakvrouw, hè? Nee, zo'n één hadden we er daarna nooit meer gehad. En dat in een tijd dat er nog geen opleidingen voor bestonden. Vakvrouw zang, zou Camille Uerlings zeggen. Vakvrouw Wabank. <tiedacht> Ook toen het treurige nieuws gisteren bekend werd... vlogen de vakvrouwen je weer om de oren. Claudia de Brij was er op Twitter als een van de eerste bij. We zullen haar missen, de eerste en de grootste vakvrouw van allemaal. De Volkskrant. Vakvrouw, icoon en ook nog een topmens. NPO-baas Sjula Rijksman. Zij was als veelzijdige vakvrouw voor en achter de schermen... de onbetwiste koningin van de Nederlandse tv. Iemand die zich wandelen met war noemt, rijmde. Wat een enorm verlies. Nederland moet verder zonder haar mies. Geweldige vakvrouw op de buis. Zaterdagavond gezelligheid in huis. Ik had nog uren kunnen doorgaan met citeren. Vakvrouw en Mies hoorden bij elkaar als eb en vloed... als zon bij maan, als lavendel bij cherry. Er is eigenlijk niemand die zo bij een woord hoorde... als Mies Bouwman, mies bouwman bij vakvrouw. Eén ander woord kon ik bedenken... dat ook zo met patex zit vastgelijmd aan een persoon. En dat is het woord volkskomiek volkskomiek, daar is er ook maar eentje van. Het woord volkskomiek zit voor eeuwig vastgebakken aan Gerard Arninghof. Maar dan heb je het ook wel weer gehad. Woekenrente, kaalslag, mokkagebakje, thermosfles, poppenhoek. Het zijn allemaal woorden, maar geen van alle hangen ze aan een persoon... en daarom zijn ze leger dan andere woorden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor linzensoep, blikopener, talkpoeder, snavel en sherryglas. En ook hier geldt, ik had uren kunnen doorgaan. Het woord vakvrouw moet eigenlijk worden opgeheven. Dat is sneuver Sonja Barend, de enige die misschien in aanmerking zou komen... om de titel over te nemen, maar soms moet je harde keuzes maken. In de sport hebben ze daar een elegante oplossing voor. Als eerbetoon wordt het rugnummer van iconische spelers... uit de roulatie gehaald. Daarom volgt hier een mededeling aan alle redacties van het land. Er wordt vanaf heden niet meer gepresenteerd... in het shirt met daarop de naam vakvrouw. voor Mies Bouwman van Roelof van de Redactie. The Sun Always Shines on TV, aha. Oh Den Haag. Het is krokersreces en daarom staat de Tweede Kamer deze week op een laag pitje. In, uh, in plaats van ministers op het matje roepen emoties indienen... hebben Kamerleden nu alle tijd om een handje te helpen... bij de lokale verkiezingscampagnes. Over dit facet van het Haagse handwerk praat ik met... oud sp kamerlid en Gesthuizen... en voormalig GroenLinks-pindokter Jeun van den Berg. Heren dames, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Um, Sharon, um, jij hebt natuurlijk heel wat in jouw tijd, dat jij politiek actief was voor de SP, heel wat verkiezingscampagnes meegemaakt. Wat Breed wordt er? Ik weet ik de bek niet open. <laughs> ja. Ben je blij dat je nu hier zit en dat je dit? Ja, niet best echt, wel. Ja, ik loop niet in de heel de, kou, de straat op. Oh. Nou. Maar wat, wat wordt er van een, van een, van een tweede kamerlid verwacht als er, als er lokale verkiezingen voor de deur staan, als er gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan? Eigenlijk best veel. Uh, je hoort je natuurlijk sowieso. Uh, je, je hoort die mensen lokaal echt een hart. Onder de riem te gaan steken. Bijvoorbeeld als er een afdeling is die voor een eerste keer meedoet ergens, ja. of als ze, als je weet dat ze het heel zwaar hebben gehad omdat ze ergens in een coalitie zaten, dus ja, dan wordt het enorm gewaardeerd als je dan een middagje gaat helpen flyeren of posters gaat plakken, of als het je oude plaats is, uh, je oude woonplaats, dat je sowieso een paar dagen vrij, uh, ja, vrij ja. neemt. En Dat deed jij ook wel. Heb ik ook wel gedaan, zeker. Ik heb wel eens ook staan flyeren in uh, Stadskanaal. Uh, daar kwam ik niet zelf vandaan en ik kom zelf ook echt van onder de rivier. En ik woonde toen in de Randstad, dus was best. Ingewikkeld. Dat is sowieso niet altijd het makkelijkste volk, natuurlijk, om. Nou ja, ja. Ja, dat je ze niet uit de, uit de hoek komt uh, om dan contact te leggen. Maar, maar... wat gebeurde er dan? Was... Ja, ja, kijk, er speelde daar lokaal natuurlijk van alles. En daar zit dan ook wel een beetje de angel, waar je toch relatief weinig weet van hebt. Dus dan ben je er vooral voor de afdeling eigenlijk. Maar je kunt weinig mensen echt overtuigen om, uh, om ja. SP te gaan stemmen op ja, dat want moment. Ja, je leest nu misschien even wat in over de lokale problematiek. Absoluut. Maar als iemand echt met je in discussie gaat, dan. Nou, dan kun je ze een tomatensponsje geven. En zeggen van, dat deelden we dan bijvoorbeeld uit. En een flyer. En je gaat natuurlijk wel, het gaat ook vaak wel over de landelijke thema's. Maar het is nou juist ook zo leuk als je inderdaad ook echt iets weet te vertellen over wat er nou heeft gerommeld de afgelopen periode in die ja, specifieke tuurlijk. gemeente. maar dacht je dan niet, wat doe ik hier dan? Ja. Stadskanaal? als ik heel eerlijk ben, dacht ik dat dan wel eens. Ja. ja. En waarom deed je dat dan toch? Nou ja, wat ik net al zei, kijk, voor een lokale afdeling is het gewoon ontzettend belangrijk. Dat zijn ook de mensen die hun benen uit hun lijf lopen op het moment dat er landelijke verkiezingen zijn dan neem jij dus als kamerfractie, uh, die altijd maar in die Haagse kaasdop zit... ook de moeite om lokaal mensen te gaan ondersteunen... als het voor hen erop of eronder Ja, maar je vraagt je een beetje af, tenminste... dat vraag ik me nu af op dit moment, of het wel helpt... of zo iemand uit Stadskanaal niet denkt... nou, bekijk het maar, ik stem mooi niet op de SP... met zo'n onbenul die hier niet weet wat er hier speelt. Dat zeg ik even, omdat ik je goed ken... durf, ja. ik, durf ik dit zo te zeggen. Ja, weet je, mij, dat, is dus altijd, dat moet altijd blijken op de dag van de verkiezingen... of al dat campagnevoeren heel veel zin heeft. Je weet het gewoon niet, weet je. Ik bedoel ik ik denk dat het zin heeft om, om zoveel mogelijk mensen wel aan te spreken. En het heeft natuurlijk ook gewoon wel wat... al die, al die markten met al die partijen naast elkaar die ze presenteren. Nou ja, Volgens volg mij heeft, heeft het dubbel zin. Want um, voor de partijleden, zoals Sharon al zegt... is het een soort moraalbooster. Het feit dat Sharon ook komt op het moment dat zij hun stemmen moeten winnen. Mm -hmm. uh, en het is toch ook voor... Uh, al die verkiezingscampagnes zijn natuurlijk wel gewoon gesprekken met kiezers. Uh, dus als Sharon de moeite neemt om naar Stadskanaal te komen... Uh, uh, dan kan ze even ergens doorheen moeten breken... maar daarna is het wel een gesprek geweest met een politicus. Het enige wat volgens mij politici, landelijke politici, moeten vergeten... en daar probeerde ik uh, in mijn tijd bij GroenLinks ook altijd mensen op te coachen... is dat ze eventjes hun ego aan de kant moeten zetten... en zich moeten realiseren dat het dan om de lokale campagne gaat. Ja. Ja, ja dat gaat niet altijd even goed, hè? Je Tenminste... kijkt mij nu heel streng nee, aan. Nee, nee, maar... nee, dat bedoel ik niet. Ik zat even te denken aan, die, aan dat debat laatst in de Bali in Amsterdam. Ja. Uh, natuurlijk de aftrap ja. van de lokale verkiezingscampagne... met alle landelijke kopstukken. Wat, wat nee, vond je en, daarvan? En, nou, ik vind gek genoeg, het, het lijkt wel een beetje alsof deze verkiezingen... de emancipatie van de lokale partijen zijn. Uh, dat is niet helemaal zo, want dit is, dit is al jarenlang gaande. Maar... Nu, de, nu het politieke debat ook zo gaat over het verschil tussen, uh, tussen elite en, en volk... merk je ook dat iedereen die zich met de landelijke politiek bezighoudt... die moet zich gigantisch uh, gaan aanpassen aan het feit... dat deze verkiezingen over lokale thema's gaan. Um, wat wel heel dubbel is, want er staat landelijk ook nogal wat op het spel. Ja, ja, ja precies. Even, even, even terug voordat we op die, uh, de landelijke lijsttrekkers weer terugkomen. Even terug naar dat lokale... Campagne voeren. Um, Jurjen, jij was in destijds pindokter bij GroenLinks. Um, werkte jij dan ook drie slagen in de rondte ten tijde van, van de gemeenteraadsverkiezingen? Nou, ik vond dat een beetje een dubbele tijd. Want je moest aan de ene kant gewoon juist de ruimte laten aan lokale fracties. Aan de andere kant was je heel erg, en dat zie ik Tweede Kamerfracties nu ook doen, uh, bezig met scoren met kleine dingetjes. Uh, ik weet niet of jullie bijvoorbeeld het filmpje... van Dylan J. Silbers van de VVD meegekregen hebben... Ja, die dan een relletje maken van het, van het afgelaste Cowboys- en Indianenfeest. Dat vind ik nou zo'n typisch, uh, zo typisch kenmerk van uh, uh, politiek in campagnetijd. Iemand doet even corvée. Het is waarschijnlijk voor een heleboel mensen op social media... Uh, is, het, uh, is het een filmpje waardoor ze denken van... Oh ja, die VVD is allemaal zo gek nog niet. Uh, ik heb er niet zoveel mee. Ja, je, ziet haar, wel... je, je ziet haar in een filmpje vertellen van dat, uh, de afgelaste... ...van het Cowboys- en Indianenfeest. Uh, wat een belachelijk gedoe Doe toch even normaal. Dit is geen discriminatie. Hè? Daar gaat het over. Ja, exact. Ja, en dat, is, dat past heel erg bij de VVD die op dit moment op elk, uh, op elk moment dat de indruk gewekt wordt dat er een christelijk feest afgeschaft wordt of dat er een kleine meerderheid aan het winnen is dat zij daarbovenop op springen. Nou, dat is incidentenpolitiek die daarbij hoort. Wat ik zelf altijd juist heel leuk vond is dat je ook eens een keer als landelijke spindokter uh, het spotlight op je lokale helden kunt zetten. Mm, yeah. uh, en dat, is, dat vind ik dus wel charmant van deze tijd. Dat je een keer uh, goede lokale politici in beeld krijgt. Ja. Aan de andere kant, Sharon, kan je ook zeggen... ja, jeetje, je bent Tweede Kamerlid. Je hebt gewoon je eigen werk, lijkt ja, mij. Ja, precies. Top? Ja, dat klopt. Dus ik vind het volkomen terecht als je... Uh, je bent ook gewoon lid van je eigen partij, namelijk. Dus niet Kamerlid, maar lid van je eigen mm -hmm. partij. Dus het is volkomen terecht als je dan ook je vrijwilligerswerk gaat doen. met posters plakken, langs de deuren, noem maar op. dat je dat een aantal keren doet. Maar vergeet niet, ook al is het reces. Uh, het is nu namelijk een weekje recess in de Kamer. ja, dat, dat betekent dat er kunnen nog steeds allerlei zaken spelen. waar je wel vragen over moet stellen. Je moet in de gaten houden of je niet toch het kabinet terug moet roepen. Uh, uh, je, blijft, je mail blijft doorgaan. Je blijft wel ook gewoon op dat moment landelijk volksvertegen, volksvertegenwoordiger. En wat mij wel steekt, is A, als je daarvan laat afleiden... dan betekent dat dat, dat dus tijdelijk minder goed gedaan wordt. Mm -hmm. Maar B, het betekent ook... en dat is wel mooi met die voorbeelden die Jurjen aangeeft... het betekent ook dat de aandacht wordt afgeleid... van de zaken waar het lokaal wel echt om gaat. Dus de lokale thema's rioleringen, mm -hmm. fietspaden, verlichting, straten... het snoeien van bomen, de, zaken die gewoon direct... Weet je, een paar weken geleden viel er gewoon een boom om met die storm in Den Haag... op een kinderdagverblijf, omdat er niet op tijd is gesnoeid. Daar hoort dus zo'n loka lokale verkiezing wel over te gaan. Hoeveel investeert de gemeente nou eigenlijk in het onderhoud van het groen... en is het wel veilig? Ja. ja. Weet je, daar heb ik gewoon als, als landelijk politicus dan gewoon echt geen verstand van. Dat moeten ze vooral lokaal uh, uh, met maar elkaar uitvechten. Maar zitten, denk je, dus de lokale afdelingen... wel echt te wachten op Kamerleden die een handje komen helpen? Of beperkt het zich tot hartstikke leuk dat je komt fluieren, maar voor de rest... Ja, weet je, kijk Graag niet. Wij hebben dat toen in Haarlem. Ik heb in 2006 zelf campagne gevoerd. Echt voor de gemeenteraad van Haarlem. Want toen stond ik op nummer drie daar. Dat was mm -hmm. ook voor de eerste keer dat ik op een lijst stond. als, volks als kandidaat volksvertegenwoordiger. Tuurlijk is het dan leuk als het. Jasper van Dijk uh, was toen al landelijk actief. Uh, was geen Kamerlid, weliswaar. Maar die kwam wel een handje helpen vanuit Den Haag. En dat was super, weet je. Het ging heel vaak over, ook over onderwijs. Nou, hartstikke goed als dan zo iemand komt. Uh, en dan volgens mij ook zijn gitaar mee. Maar daarnaast wil je natuurlijk precies wat Jur Zegt ook wel dat die mensen lokaal, ja, hoe moet je het noemen, kunnen shinen. Dat, dat zijn ook de mensen die gewoon in de buurten, in de wijken, in de dorpen ja. en in de steden. Die moeten het aanspreekpunt zijn. Dus ja, ga dan vooral niet te veel in de weg staan. Ik vind het onbegrijpelijk, bijvoorbeeld, dat Wilders, volgens mij in alle gemeenten waar die meedoet, alleen maar zelf op die poster staat. Ja. Alleen maar stem PVV en dan het hoofd van Wilders daarnaast. Want Jurjen, er zijn toch ook wel uh, lokale afdelingen... die helemaal niet zo blij zijn. Bijvoorbeeld de PVDA, hè, de lokale afdelingen... die, die geven zichzelf een andere naam. Of als het gaat over ja. of, of als het gaat over CDA. Die zeggen van ja, die rechtse koers van Buma... daar zitten we niet zo op te wachten. Dus die hebben wel een beetje moeite met, met die vermenging. Ja, er is een hele makkelijke vuistregel voor. Als de landelijke partij het goed doet in de peilingen, dan uh, heb je lokaal graag uh, dat de lijsttrekker of dat prominente politici komen. En als het niet zo lekker gaat, dat is het moment waarop ze denken: blijf jij maar lekker thuis. Uh, de voorbeelden die je noemt, die zijn wel goed. En bij de P van de A is dat natuurlijk wel, wel extra interessant. Daar zijn dus echt nog steeds afdelingen die zeggen: van wij, wij noemen onszelf geen P van de A meer. Uh, op Vlieland is het bijvoorbeeld zo dat er geen enkele politieke partij meer, zeg maar geen enkele land landelijke politieke partij meer op de lijst staat. Okay. Um, nou ja, dat dat is gewoon en, en bij de PvdA is dat opvallend, want Ascher die heeft destijds in 2010 heeft hij gezegd: um, ja, je moet ook niet naar de PvdA landelijk kijken, maar je moet naar mij als Ascher kijken. Dus hij kan nu ook niet omgekeerd niet vragen van: hey, uh, steun nu het merk Ascher. Mm. Maar ja, de, de, de, nog even de, een andere punt. Wat, natuurlijk, wat, wat echt opvallend is, waar veel mensen ook wel een, een mening over hebben. Er zijn natuurlijk landelijk bekende politici die echt als lijstduur meedoen. Ja. Bijvoorbeeld um, zorgminister Hugo de Jonge in Rotterdam. Ja. Um, Oud-staatssecretaris Dijksma in Enschede... Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, er zijn mensen die terecht de vraag opwerpen: is dit geen uh, kiezersbedrog? Ja, het is van alle tijden. Hè? Er zijn ontzettend veel, niet alleen oud politie, maar ook gewoon bekende Nederlanders, die wel uit sympathie op een lijst staan. En als je het ze dan op de man afvraagt, dan zegt vrijwel iedereen: ja, ik ga natuurlijk niet echt uh, uh, deelnemen. Ja. Weet je, het, het mag. Je mag ook altijd uh, een zetel weigeren. Ik vind dat mensen zelf dan goed moeten nadenken van... Weet je, heb ik nou echt het, het idee van... omdat er een bekende uh, uh, oud-Nederlandse grappenmaker van televisie... op de lijst staat voor een bepaalde kleine dierenpartij... Ja. ga ik daar dan op stemmen als ik, als ik weet dat het... weet je, het is misschien heel sympathiek, maar het gaat niet voor mij in die kamer of in een fractie zitten, kun je misschien beter op iemand anders stemmen. Ja, maar ja, het werkt dus wel. Een mooi voorbeeld stond geloof ik vandaag of nog in de krant. 2015 um, ging Job Cohen de lijst ja. duwen voor de waterschapsverkiezingen. Hij kreeg 6000 voorkeursstemmen, Hij nam zijn zetel niet in. Ja, en daar is het erg kwetsbaar, want de waterschapsverkiezingen zijn natuurlijk ook niet de verkiezingen waar de de meeste mensen heel, heel hard voor gaan lopen. Nee. nee, nee, nee, nee. Ja, dus, dus je zegt, je zou het kiezersbedrog kunnen noemen. Ja, Is het ja. het niet gewoon eigenlijk? Ja, niet als je van tevoren zegt, joh, ik sta er als lijstduur... maar ik ben echt absoluut niet van plan om daar te gaan zitten. Ik denk alleen dat je daarmee tegelijkertijd onder, ondergraaft... Uh, uh, dat je goede intenties hebt... en dat je je partij op die manier uh, een steuntje in de rug wil geven. Ja. Want dat doe je daarmee dus eigenlijk niet. Wat vind jij, Jurjan? Ja, ik, ik ben het daar heel erg mee eens. En wat me heel erg opvalt ook is dat het niet alleen maar oud-politici zijn... maar ook allerlei figuren uit de maatschappij. Um, en het leidt ertoe dat je op een bepaald moment echt gaat denken... van goh, um, zo gauw er iemand is binnen mijn, binnen mijn samenleving die iets bijzonders doet... en hij staat op een lijst, dan zal het wel deugen. Uh, ik denk dat je juist omdat er uh, op die lokale onderwerpen... gewoon een heleboel te winnen is... dat je het juist gewoon op de kracht van de lokalen moet hebben. En dat betekent dus ook discipline bij de politieke partijen. Om niet die bekende grappenmaker op je lijst te zetten. Maar ook niet je Kamerlid. Maar gewoon mensen die die zetels in kunnen nemen. Ja. Maar goed, um, ik was laatst naar het de debat in de, in de balie. met alle landelijke kopstukken. Hmm. Het zat helemaal afgeladen, vol. Paste er niet eens meer bij. Ja, je vraagt je toch af hoe vol het zat. als daar de lokale kopstukken hadden gezeten. Absoluut. Maar... Dus het, het, is, het, het, het brengt ook weer interesse in de politiek. Dat zou, zou je het ook kunnen zien. Klopt. Alleen ik denk dat we inmiddels met zoveel lokale partijen... Uh, met zoveel uh, partijen die dus inderdaad niet meer, een landelijke, niet meer bij een landelijke partij horen... dat je eigenlijk al bijna niet meer kunt zeggen dat uh, die, die lokale verkiezingen... een soort van thermometer zijn voor hoe het er landelijk voor staat. Nou, ik denk eigenlijk dat je dan als landelijke politicus voorzichtig je conclusie moet trekken... en moet zeggen, joh, weet je, ik doe gewoon mijn best in de Kamer... Mm -hmm. En lokaal, ik ben erbij, ik, doe me, ik help ze mee... maar ik ga niet daar de show proberen te stelen. Nee. Goed, dames en heren. Ik dank jullie hartelijk voor dit inkijkje in de campagne. Oud-SP-Kamerletje, een gasthuizen en voormalig GroenLinks-spindokter Jurin van den Berg. En we twitteren nog even iets leuks via Nieuwsbv, onze Twitter. En linken we naar een overzichtje van al die flyerende ja. politici... die je kan vinden, om even inzichtelijk te maken... wat die Kamerleden en die ministers lokaal allemaal doen. En dat is best wel een hele lijst. Dat is wel interessant. NTO Radio 1, Wilhelmijn Veenhoven, de nieuwsbv. Erik Dijstra die schuifelt al richting de praatstoel. Ja, hij komt er al aan. meteen blikt hij terug op de carrière van een groot Nederlands wielerkampioen, van wie de dochter en de kleinzoon in de studio zitten. Voor een talrijk publiek zijn in het Amsterdamse stadion de wielerkampioenschappen van Nederland vreden. De bekende renner Gerrit Schoter werd winnaar dankzij een schitterende eindsprint. NTO Radio 1. Het is dus half twee, hier is het nos staat, staat, Staatman. Duitse steden kunnen gedwongen worden dieselauto's... en delen van de gemeente te weren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat heeft het hoogste Duitse bestuursrechten bepaald. Het hoge beroep van de steden Düsseldorf en Stuttgart is daarmee verworpen. De zaak was aangespannen door een milieuorganisatie... omdat de grenswaarde voor stikstofdioxide ver was overschreden. Haaksbergen mag morgen de eerste marathon op natuurreis van dit seizoen organiseren. De KNSB heeft de baan goedgekeurd. Het ijs heeft de vereiste dikte van minimaal 3 centimeter. Haaksbergen had dit jaar concurrentie van de Schaatsclub in Arnhem. Die heeft ook 3 centimeter ijs, maar daar was de kwaliteit net iets minder. De korpsleiding van de Nationale Politie ziet geen aanleiding om de schietbaan in Amsterdam te sluiten. Vakbond ACP wil dat omdat er veel mis zou zijn bij de baan. Volgens korpschef Akenboom staat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Medew altijd voorop en heeft ereonderzoek bovendien aangetoond... dat er niets mis is. En Giro-winnaar Tom Dumoulin doet dit jaar ook mee aan de Tour de France. Tot nu toe was bekend dat Dumoulin opnieuw zou meedoen aan de Giro... in Italië in mei en mogelijk aan de Tour de France. Nu is dat laatste zeker. Dat komt onder meer omdat er nu in plaats van vijf... zes weken tussen de Giro en de Tour zitten. Dankjewel, Katrien. De ANWB, van. Er zijn problemen op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Er staat file tussen Vlaardingen-West en Schiedam vier kilometer met drie kwartier vertraging. Er zit daar een vrachtwagen vast onder een viaduct. Die wordt op dit moment geborgen. Twee rijstroken zijn dicht. Radio met ballen. Radio met ballen. Sport in de Nieuws BV, Iedere dag om half twee. En ook deze dinsdag gaan we weer terug in de tijd. En daarom is zoals elke dinsdag hier Erik Dijkstra. Erik, hallo. Hallo. Waar neem je mijn, mee naartoe? Ja, nou ja, we komen net uit de, uit de winterspelen. Hè? Dus ik, ik, ik heb zoveel sneeuw gezien de laatste weken. Het is dus gewoon even een beetje afkicken. En dan zou je bijna vergeten. Bijna, natuurlijk vergeten het niet. Morgen begint in Apeldoorn het wereldkampioenschap baanwielrennen. Hou je daarvan, baanwielrennen? Uh, nou, dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Dat vind ja. ik, ik vind dat een schitterende sport. Ik vind dat een prachtige sport. Nou, we hadden daar contact over. En toen dachten wij, ja, ik dacht Gerrit Schulte. Ken je die, Gerrit Schulte? Nou, dan ga ik even heel eerlijk zijn. Nee, nee nou, Gerrit Schulte is een van de allerbeste wielrenners... die Nederland ooit heeft voortgebracht... Niet zo bekend als Joop Soetermelk en, uh, uh, uh, en uh, Jan Jansen en dat soort mannen... Maar, maar, maar niet veel minder. En hij was vooral ongelooflijk goed op de baan. Gerrit Schulte werd geboren in Amsterdam in 1916. Het was uh, een straatschoffie. Uh, iemand met een soort van tomeloze, ongetemde energie. En hij heeft een heleboel baantjes gehad en uh, allerlei uh, vage dingen gedaan. En op een gegeven moment heeft hij een racefiets gekocht... en toen ging hij keihard trappen. En toen had hij in één keer had hij zijn metier als het ware gevonden. <laughs> en zijn, zijn absolute hoogtepunt was in 1948... toen werd hij... Weer wereldkampioen op de baan, versloeg hij in het Olympisch Stadion Amsterdam, versloeg hij Fausto Koppie. En daarom gaan we nu terug in gedachten naar die periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. We gaan terug naar 1948. Nederland herreist. Drees is de premier en Martine Bijl en Henk Spaan zien het levenslicht. Wat ja, Henk, het is koud, maar dit gaat over 1948. Als in België het vrouwenkiesrecht wordt ingevoerd. en Fanny blanke Skoen vier keer goud wint in Londen. Met haar lange passen snelt ze op de binnenbaan al haar concurrenten uit vier werelddelen voorbij. En in Amsterdam staat Gerrit Schulte in het Olympisch Stadion klaar. voor de grootste winst van zijn carrière. Wereldkampioen op de baan. Copy La Bella contro l'Olandese Gerrit Schulte, kampioen mondiale de insegument. Gerrit Schulte begon trouwens niet als baanwielrenner. daarvoor had hij er al een halve carrière op zitten. Hij deed zelfs ooit mee aan de Tour de France. Vooral voor de jonge Schulte betekent de Tour een uitdaging. In de lage etappen van Saint-Brieuc naar Nantes, door het betonse land, haalt Le Fou zoals men Schulte later in Frankrijk zou noemen, uit. Op een leeggelopen achterband komt Schulte nog juist voor de andere over de finish in Nantes. Het eerste succes is binnen. Maar daar blijft het bij. Want in de bergen begint voor Schulte pas de malaise. Een dag of acht heb ik er geloof ik mee gedaan En ik ben een keer eerste geweest. Ik geloof nog een keer zesde geweest. En toen ging ik de rekening halen. Ik denk, nou krijg ik er misschien wat verdiend. Toen kreeg ik 90 gulden in mijn handen. Dan moest ik nog naar Parijs doen, En kreeg ik 90 gulden. En toen heb ik wel gezegd: van mijn leven nood geen Tour de France meer. Nou, de Tour viel dus af. Want Gerrit Schulte die vond het ook vooral belangrijk om een beetje pecunia aan het fietsen over te houden. Hij kreeg in die tijd. Trouwens ook zijn bijnaam, Le Fou Pédalant, de trappende dwaas. In een reek in de koers, was je dan uh, Gent, Antwerpen, Gent was dat... En er zo met mijn krachten gegooid hebben. Zo dom gereden, zo, zo, zo, zo als een dwaas. Fou Pedalant kon zo hard op de pedalen bonken dat zijn frame bezweek. Maar dwaas of niet, fietsen kon hij wel. Honderden overwinningen schreef hij op zijn naam. In Hilversum vindt de zesde grote adelaarsrit plaats. Winnaar over het 120-kilometer-parcours wordt Schulte. Voor een talrijk publiek zijn in het Amsterdamse stadion... de wielerkampioenschappen van Nederland verreden. De bekende renner Gerrit Schulte werd winnaar... Dankzij een schitterende eindsprint. De wielerbaan te Wageningen opent het seizoen met een uitgelezen programma. De koppelwedstrijd wordt gewonnen door het koppel Schulteboeien. boeien. Het terreinen van de bossen veemarkthallen wordt het bekende veemarktriterium verreden. Dat op grandioze wijze wordt gewonnen door Gerrit Schulte. Maar zijn meest bijzondere zegen was het wereldkampioenschap achtervolging op de baan. Verschrijven, het jaar 1948. In een pas 20 jaar oud Olympisch stadion in Amsterdam staat Gerrit Schulte op het punt om de legendarische Fausto Koppie te verslaan. Met dank aan een heel speciaal cadeau van collega-render Hugo Koblet. Koblet en Koppie, dat zijn allemaal bij vrienden van me geweest. En vooral Koblet. En toen ik tegen moest zag, toen zag ik dat hij voor het eerst met. Wielen van 28 spaken en speciale banden en wij hadden dat niet want ik had maar gewoon het materiaal wat er was en toen de volgende keer zei hij als je me klopt Gerrit, hij zegt als je me klopt Gerrit krijg je van mij mijn wielen nou, en in die finale kreeg ik de wielen van uh, Koblet. Nou, toen moest ik tegen Fausto Koppie. Misschien een klein beetje Koppie gedemoraliseerd, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik won dat, geloof ik, als ik het nog goed weet, met een meter of twintig. Ja, dat kan je nou wel zo rustig vertellen, Gerrit Schulte. Maar het was natuurlijk een gigantische prestatie. Winnen van de grote Fausto Koppie van Il Campionissimo. Doe er maar luchtig over. Maar voor wie dacht dat Gerrit Schulte nou op zijn lauren ging rusten? Hij was tenslotte al 32 jaar. Die had het mis. Hij mocht het niet eens van zijn vrouw. Die vond het vooral een goed idee als hij nog even doorging met fietsen. En ook een beetje met geld verdienen. De achtste ronde van Nederland. De nationale kampioen Wim van Est... en de nog altijd strijdlustige 40-jarige Gerrit Schulte... waren onze grote troeven... 35 kilometer voor de finish ontsnapte Gerrit Schulte om te bewijzen dat hij heus nog wel kon. Als winnaar van de slotetappe ging hij langs de basbaan over de eindstreep. Bijna zes dagen lang had het Brusselse Wiederscircus gedraaid in het rokerige sportpaleis. De 43-jarige Gerrit Schulte behoorde 12 jaar geleden al tot een winnend koppel. Pas op zijn 44e nam Gerrit Schulte afscheid. Een van de grootste wielrenners die Nederland ooit heeft gekend. Toen was geluk heel gewoon. Mooi. Hier in de studio zitten zijn dochter... Via van Stiphout en kleinzoon Twan van Stiphout. Dame, heer, goedemiddag. Goedemiddag. Goed dat jullie er zijn. Hoe is het zo om, om zou je, je vader en je opa zo te horen? Is dat mooi? En te zien ook, We zagen ook mooie <coughs> beelden erbij. Nou, heel bijzonder, vind ja? ik. Ja, het is natuurlijk, uh, denk ik, 26, 27 jaar geleden... dat ik zijn stem heb gehoord. Ja. En wij vinden het allemaal de normale zaak van de wereld. Dus ze is een beetje langs ons heen gegaan. Ja. En nu je er weer mee geconfronteerd wordt... Uh, erg bijzonder. Ja. Mevrouw van Stipphout, de dochter bent u. Eh, noemde, noemde u hem thuis ook, of ik neem aan dat u dat misschien niet aandurft, maar le Fou -Pédalan? Nee, <laughs> de, de gekke fietser? Nee, er werd thuis niet zoveel over fietsen gesproken. Nee? Nee, mijn vader had heel veel hobby's, duiven en jagen en vissen. En ja. Er waren heel veel mensen altijd in de keuken bij ons zitten... en er werd alleen maar daarover gesproken. Dat, dat fietsen, dat deed hij er een beetje nee, nee, bij? Nee, dat, dat, dat was hoofdzaak, maar er werd niet over gesproken. Want met ah. duiven werd ook heel veel geld verdiend, hè? Gokken. Hij, hij was een gokker. Ah. Hij deed alles, alles met een weddenschap. Ja, ja. Oh, Oké, okay. dat past ook wel een beetje bij wie ja, eigenlijk, eigenlijk. Ja, bij de persoon. Ja, wat, wat, wat was uw vader eigenlijk voor een man, Gerrit Schulte? Nou, een hele man, heel street. Als die uh, bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje, en dan bleef hij er even bij zitten, en om tien uur zei hij: Hou, doe. En die ging hij naar boven. Of nou het huis vol zat of niet vol zat. Of zo, dan, uh, dan ging hij gewoon slapen? Ja. Dat is discipline. Hey. Ja, dat had hij. Maar ja. ging hij dan slapen omdat hij de volgende dag weer vroeg op moest? Elke vanwege dag de was hij trainen, elke, dag, de de trainen, elke de dag, de trainen. dag trainen. Hij is ja. doorgegaan tot 44 zijn 44 stent. Ja, elke dag trainen. Ik, zeg, ik kwam thuis uit school en dan uh, in de garage bij ons stond uh, zo'n roller. En dan ja. ging hij op een doortrappetje. Zonder dat hij vast zat. De hele dag, tenminste uren trainen. Dus als ik dan uit school kwam, dan lagen de plassen water van de zweet op de, op de vloer. <laughs> ja? Echt waar. Ja? Dacht maar, u dat nooit? Wat raar eigenlijk dat mijn vader de hele dag niet was? Nee, ik heb liest. niet anders gezien. Ja. Maar, heeft u hem een beetje gemist als vader? Uh, nee. Nee. We zijn eigenlijk door mijn oma, door zijn moeder grootgebracht. Oké. Okay. Want mijn moeder zat in het café, het stadion de Vliert. En mijn vader fietste. Ja. Dus er was heel veel weg. En de oma die woonde bij ons in huis. Ja, zijn ja. vader en moeder woonden bij ons in huis. Want hij kwam ik in Amsterdam toen naar zijn ouders. En Die zaten in het donker. En toen hadden ze nog die muntjesautomaat dat je dubbeltjes of kwartjes erin kon doen. Ja, u, u kijkt maar, maar dat weet ik niet meer hoor. Nee, nee maar dat, dat was dat zo. Doen. En uh, nou, dat vond hij zo verschrikkelijk. Toen had hij aan Toost, aan zijn vrouw gevraagd: uh, mogen mijn ouders in een bos komen wonen? Die hadden toen pas het café geopend. En zodoende zijn die, die ouders naar de bos gekomen. Oké. Okay. Want het was heel arm daar. Die Want je moest een geld. muntje erin en dan had je pas licht. Ja, en alles geen geld voor. Ja, ja. Van de armoede. Kun jij nog goed herinneren, jouw opa, opa Schulte? Ja, heel goed. Wel heel anders als mijn moeder natuurlijk. Uh, hij is wat milder geworden naarmate de jaren verstreken en ook uh, kleinkinderen heeft gekregen. Maar wij kennen hem ook als, gewoon, als een trainingsbeest. Als een hele dominante man. Maar wel toch wel wat zachter naar zijn kleinkinderen. Ja, maar ze, zei die dan wel eens tegen jou: Je moet ook fietsen. Nou, hij heeft het al geprobeerd. Heel die garage hing vol met fietsen. Van groot tot klein. Dus we hebben elke zondag wel op zo'n fietsje gezeten. Uh, zin of geen zin. Weer of geen weer. Toch wel fietsen. Maar uiteindelijk ben ik een andere sport gaan beoefenen. En uh, op de zondagen stond in het teken van mijn sport. En mijn broer precies hetzelfde. Ja, ja je hebt op hoog niveau hè? Ja, ja, ja. ja. Dus de, ja, die mentaliteit zit wel een beetje in. Denk ik van mijn opa. Ja. Alleen niet zo hard als dat hij het altijd is geweest. Uh, ja. Hij is 24-7 fietser geweest. Ja. En dan moest... Het hele gezin en alles wat erbij hoorde, moest daarvoor wijken. Ja. En wat mijn moeder net ook zei, als er een feest was... of als er bekenden binnenkwamen, als hij moest gaan fietsen... dan ging hij fietsen, hij ging, ongeacht ja, ja, ja. wie of wat er was. Ja. Alles stond in het teken van mijn opa en zijn, en zijn fietsen. En wow. ook wel echt uit liefde, of toch ook wel? Hij had een eigen dernie. Hij ging ook achter Danny trainen op de baan. Zo'n brommetje is dat, hè? Waar je aan uh, fiets. Nou, ja. Had hij iemand voor? Jo, hoe heet je ook alweer? Nou, uh, ja, weet niet wat was. Zo'n Bekarijen was dat. Jo ja. ja. Hulzov was dat. Yo ja. Yo maar ja, uit liefde, mijn opa was een broodfietser. Ja, dat, nou, fietste, dat vroeg ik me even af. En die met dat voor betreft... het geld. Okay. En ik, volgens mij hebben we in dat stukje net ook gezien dat hij 90 gulden kreeg bij het winnen van een, een etappe in de Tour. Ja. En daar was hij gauw klaar mee, want uh, dat deed hij niet meer, want er was te weinig geld. Ja, ja dat vind ik, maar weet je, dat vind ik eigenlijk ja. iets heel fascinerends. Waar wij kijken nu, uh, wielrennen, daar horen voor ons ook grote klassiekers, de Tour de France of zo. Maar uw, uw, uw vader, die zei gewoon: ja, hallo, er moet ook wel een beetje geld verdiend worden. Hè? Toen, hij kampioen, toen hij wereldkampioen werd, toen kreeg hij een contract van 10.000 gulden per ritje. Per dag. Ja, dat dus was serieus in geld. In de tijd was er echt wel geld. Ja, ja. Maar, vindt, maar vindt u het niet jammer hè, dat hij toch niet meer moeite heeft gedaan om bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Tour-Etappes of zo? Parijs-Roubaix heeft hij gereden volgens mij. Ja, wel gereden, maar niet, hij heeft hij niet gewonnen, hè? Weet ik niet. Volgens mij uh, stond er in het boekje van wel. Oké, okay. <middels> <env> zoeken, we, zoeken we op. Ik dacht maar <sv> niet hoor, dan gaan we, gaan we nog even opzoeken. <sv> in en 1948, toen hij in het Olympistadion Fausto Copy versloeg, dat was toen wereldnieuws, dat was een sensatie. Was u daarbij? Nee, toen was ik vier. Nee, daar was ik niet bij. Nou ja, tegenwoordig. Nee, hij heeft, die moed, Mijn moeder kinderen? was er ook niet bij. Toen had hij naar een bos uh, over de radio gevraagd. Uh, Toen is dus ik ben wereldkampioen geworden. Kom je naar Amsterdam toe? Nou, tegen uh, tegen te zijn vrouw. Er waren moeder, moeder. geen mobiele telefoons. Dus de enige nee, communicatie was, was over een over live de radio. radio. En dat was het zijn van mijn, voor Toen mijn oma. Amsterdam komen. Dat ja? ze naar Amsterdam kon komen. Dat is wel echt een andere tijd. Tegenwoordig staan. Die viel ze ook met hun baby's ja, op het podium. Nog wel dat er er ja. reden toch bij de geen auto's op de weg in die tijd. Toen ik jong was en de familie van ons woonde allemaal in Amsterdam, als een broer, zijn broers en zussen. Dus, uh, maar dus als, dus als hij had gezegd: schat, ik ben tweede geworden, blijf maar lekker thuis. Dan ja. hadden niet, nou, niet, niet gevraagd. dan hoef je niet te komen. Dat nou, is ze niet gevraagd. Ja. Vonden jullie daar iets van dat hij, dat hij. Ik vind het zo mooi woord dat hij broodrenner was. Je kan je andere beroepen voorstellen, die waar je misschien wat gemakkelijker geld mee verdient dan, dan met wielrennen. Ja, je wordt daarmee opgevoed. En dat is de Normaalste zaak van de wereld. En ja. ik ben pas naar mijn opa gaan kijken op een andere manier. Toen hij, is over, toen hij is komen te overlijden. Dan zie je wat voor persoon hij is geweest. En dan ga je verbanden leggen. He, dat mensen uh, te pas en te onpas bij, bij het uh, ouderlijk huis kwamen... om naar zijn verhalen te luisteren. Van Acht was een hele grote fan Dries van mijn Acht, van Acht, Willi-Alberti, ja. uh, ja. ja. Al, uh, Tony Eijk. Ze, ze, ze waren kind aan huis bij ons. Alleen om naar de verhalen van mijn opa te luisteren. Ja. Dus ja. nu blijkt dat wat hij gedaan heeft, dat dat ontzettend bijzonder is. En had hij er meer uit kunnen halen of minder... De, ik denk dat hij het maximale eruit heeft gehad... en dat het ook een beetje inherent aan de tijd is geweest... dat hij uh, op die manier... Dat is... Zo zijn geld heeft verdiend. Ja. Ook in combinatie met horka. Dat ja. was voor hem een goede, goede uh, manier van leven. Ja, en, en ook die hele grote vuurrennen, waar we het steeds over hebben, uh, Fausto Coppie, Hugo Coblet, hele grote Zwitserse vuurrennen, die kwamen ook bij jullie thuis, geloof ja, ik. Ze woonden nog op de bootweg. En die kwamen allemaal thuis, ja. Iedereen, Rick van Looy, Rick van Steenbergen, Boegdal, noem ja, we op. Ja, U noemt de aantal namen. Ik, ik ken ze wilde dat zijn hele, hele grote ja, Echt ja, Ik Dat laat ik mij graag uitleggen. En die kwamen dan, die, maar die kwamen dan thuis even op de koffie of zo? Ja, dan gingen ze koers of zoiets, of ergens naartoe... en dan kwamen ze via een bos langs. Ja. En dan kwamen ze op de boterweg, daar hadden we een heel klein huisje. Huurhuisje, maar ze kwamen toch gewoon binnen. En wat, wat en dan zat u daartussen? Ja, als kind oh. toen, was ik, toen was ik een jaar of acht, negen, ja. ja. En waar ging het over, Weet u dat nog? Ja, toen ging het wel allemaal over wil rennen. Nee, daar heb ik niet bij gezeten, natuurlijk. Ja. Ja. Ik vind die tijd zo anders, hè? Want Nu zie je dat heel erg in die topsport. Daar is de familie wordt er veel meer bij betrokken, hè? Als, als je nu wint, zie je ook al de Olympische Spelen. zijn dat je was, vrouw is erbij en je kinderen toen, en zo. Dat, dat was toen niet. Toen niet. Nee. Vindt nee. u dat wel eens jammer eigenlijk, als u dat nou ziet? Mm. Nee, nee. We hebben toch al heel veel gezien. Ja. Ook een beetje inerent aan de tijd en aan de persoon. Ja. Ik denk dat haar oudste broer, uh, ome, uh, ome Gerry de oudste zoon van, uh, van, van Gerrit... die heeft het wel heel bewust meegerekend Die zette zich een beetje af zelfs ertegen. tegen. Omdat hij vond het allemaal maar, uh, maar een beetje vervelend. Al die aandacht. Daar kon hij niet mee omgaan. En, ja. en mijn moeder en de jongste Ik broer vond mijn moeder, die, vonden, die vonden het wel oké. Okay. Maar of je het wel of niet oké okay vond... Hij leefde zo zijn leven. Hij was fietser. 24 ja. uur per dag, 7 ja. dagen in de week. Teken door levert. Beroep wielrenner. Yes. Ja, we echt. praten zo verder. Blijf vooral lekker zitten, maar uh, ja, we draai toch even een plaatje tussendoor hè? Tuurlijk. Tuurlijk. Is wel fijn. Zo vaart Lighthearted Years, zo heet het nummer. En zo heet ook haar nieuwe album. Ja. Radio met B -b -b Ballen. Ja, en meteen maar even een knoeper van de fouten rechtzetten. Uh, in 1950, Gerrit Schulte, gewoon Parijs-Roubert gewonnen. Mevrouw van u had het goed. Ik zat helemaal, ik had ik zat het helemaal goed, verkeerd. Ja, ik had het goed. U had het als, alsnog gefeliciteerd. <laughs> Met terugwerkende kracht. Met terug in de kracht. Met, ja. ja, wat ik me even afvroeg. Hè. We hadden het net over: uh, jullie zeiden zo mooi, het is, het is een broodfietser. Die man kon gewoon toevallig heel goed fietsen, maar er moest ook geld op de plank komen. Maar uh, uw moeder, hoorden wij, die wilde eigenlijk niet dat hij stopte. Die wilde eigenlijk zeggen: Vergeet fiets nou even door. Ja, daar, daar weet ik eigenlijk niks van. Nee? Daar weet ik niks van. Nee. Nee, maar die misschien dat het project dat ze kregen toen het Stadion de Vliet. En dan kregen ze alles: de tennisbanen en de voetbalvelden en uh, weet ik het allemaal. Ja, maar nu zeggen dat hij ook gewend was aan een bepaalde manier van leven, ook zonder haar man. Hè? Mm -hmm. Altijd in de schaduw staan van haar man. Ja. En ja. als die zou stoppen met fietsen, ja. dan zou dat leven rigoureus omdraaien. Ja, dat, kan wel dat, ook, dat is ook mega wennen. Als je dertig jaar lang de vrouw van bent geweest... en die gaat dan in één keer thuis zitten. Ja. Dus, dus inderdaad dat gaat heel vaak fout, hoor ik. Ja, dus die, is, die is eigenlijk heel slim geweest... door te zeggen, van blijf maar lekker fietsen. Want dat leven beviel haar uiteindelijk wel op die manier. Ja, ja. Want ook dat gewenning... Ja. Ja. O, ook dat wendt natuurlijk, zo'n leven. Ja. ja, we hebben het nou steeds over 1948. Gerrit Schulte wordt wereldkampioen tegen Fausto Koppie. U vertelde me, van de u was er niet bij. Jullie horen het pas via de radio. We hebben nu iemand aan de lijn die daar wel bij was. Hij was toen tien jaar oud, in 1948. Hij schreef later nog een boek over Gerrit Schulte. Uh, ik heb het natuurlijk over journalist en publicist Martin Ros. Martin, ja. goedemiddag. Goedemiddag. Martien wat weet jij nog van die legendarische rit ja, in het dat is een legendarische rit. Een overwinning voor Gerrit Schulte. Op Fausto Koppie. De Ovens wereldkampioenschap. Dat hij zo graag had willen winnen, hè. Wereldkampioenen op de weg... Dat had hij zo graag willen worden. Hij ja. heeft zijn hele leven opgehunkerd. Hij heeft in 1944 nog een keer is hij derde geworden. Toen was hij al 44. Toen werd hij dat nog derde achter Rick van Steenbergen. Mm. Het was de grootste droom. Ja. Wereldkampioen op de weg. Ja, uh, ja, hij is en Martin... het niet geworden, want hij is wel wereldkampioen in de achtervolging geworden, ja. op de baan. 1948. Martin ja. Ros, jij was daar toen bij. Je was ik toen tien ja. jaar oud. Maakte dat indruk op jou? Ja enorm. Ik was een geweldig liefhebber van Schulte. Ik verzamelde ook alles over hem. En uh, ik had een heel logboek met Gerrit Schulte. Was voor mij de leidende figuur in het wielrennen. Hm. Uh, je had toen nog niet die grote sterren die later kregen. Wachtmans van Eerst, ja. en Voortie enzovoort die de Tour ook uh, grote uh, resultaten behaalden, Maar er was altijd één renner die op het kampioenschap van Nederland op de weg in de, op de Kouwberg in Valkenburg terugkwam. En dat was Schulte. Die op 44-jarige leeftijd nog een kampioen werd. Ja, ja. En al die mensen uit de Tour versloeg. En wat, en... Vond, wat vond u zo mooi aan hem? Dat was, het mooie was de stijl. Zijn stijl. Zijn superieure stijl. Hij zat op de fiets alsof hij uit een blok uh, hout gegoten was. Dus zijn stijl was verbazingwekkend goed. Ja, ja. En het tweede was dus zijn uithoudingsvermogen. Uh, ja, ik zeg het maar Op zondag, uh, als het mooi weer was... daar ging hij op de, hij op de fiets in Amsterdam... waar hij woonde... ...met een doortrapper erop, hè, dus dat hij heel snel ging... ...en dan fietste die van Amsterdam naar Den Bosch. Een behoorlijk stuk. En dan ging hij koffie drinken bij zijn moeder. <laughs> ja. En dan ging hij vanuit Bo Bo Den Bosch weer terug op de fiets... Het was ongelooflijk. Ja, mooi. Die man was onstuitbaar. Wij reden tegen hem. Ik zat bij de wielclub de Aandelaar. En dan reden wij in die vlakte bij Huizen in Noord-Holland. En hoe oud was jij toen, Martin? Wat zegt u? Hoe oud was, hoe oud was, hoe oud was, hoe oud was u toen met meneer to Ros? Ik zeg altijd Martin, alsof ik <laughs> een kind. Ja, nou ja, daar reed ik nog mee. Hè? Want ik begon al heel vroeg met het gestimuleerd door schulden. Maar ik heb nooit dienstniveau bereikt. Nee. Alhoewel ik ja, de ronde van Hoor heb een keer gewonnen. Dat mag genoteerd worden. Matthijs Ros, winnaar van de ronde van Uithoorn. Uithoorn, ja, dat was fantastisch. En nog even één vraag, uh, Matthijs Ros. Wat stond er nou in dat logboek? Wat, wat, dat, in het logboek staan alle uitslagen. Ja, Ik maar, knipte alles uit. Ik er alles over hem. En ook plaatjes en zo? Plaatjes over hem? enorm. Een soort plakboek eigenlijk. Ik heb een plakboek. Ja. Ik heb ook een boek over hem geschreven. Ja. Dus over zijn kampioenschap. Hij, werd dus, nou ja, hij was 44, werd hij nog kampioen van Nederland in de achtervolging. Volgens mij ja. heeft u, volgens mij heeft u nog, steeds, nog steeds posters boven uw bed, toch? Zo te Wat zegt u? Dat u nog steeds posters boven uw bed heeft, zo te horen. Van Gerrit Schulte. Ik ben, nou ja, ik, ben, ik vind hem van. nog beter <laughs> dan alle renners van dit moment. Nou, dat vind ik een schitterende afsluiting. Matheer Ros, dankjewel. Ja, tot zover. Dag. Nou, dat zijn toch Zit er in de woorden van Motorossa over jullie... Nou, er, er zijn meer van die mensen in de winkel bij ons. Er zijn to toevallig op bezoek geweest. Is, iemand heeft alles van alle, ja. alle renners. Alle renners. Ja, prachtig. Zeg, er is trouwens toch, het gaat over wielrennen. En dan moet je bijna altijd toch iets vragen over doping. Hè? Dat vinden wielrenners altijd buitengewoon vervelend als je daarover begint. Gerrit Schulte vond dat iemand niet zo erg. We hebben hier een quoteje dat iemand aan Gerrit Schulte vroeg. Had jij wat eens te maken met Gerrit? Moet je even meeluisteren. Maar die doping die had ik ja. alleen in een zak. Ik, ja. ik denk nou, toen hadden ze me verteld, dat moet je nemen na uh, zoveel kilometer, zoveel kilometer. Maar ik wist van doping niks af, want ik ben een, een natuurmens, dus ik wist er niks vanaf. Maar toen ik 200 kilometer gedaan had, toen moesten we er nog een 70 rijden. Ik denk, oh god, ja, ik heb die doping nog in mijn zak, die moet ik nemen. Dus ik pak in mijn <lacht> zak, ik pak zo'n pilletje. En toen was het 210 en ik denk, oh, nou moet ik er nog een pakken. Maar dat had ik anders moeten verdelen. En toen viet ik er nog een en toen viet ik, ik ze alle drie in tijd van 30 kilometer. Ja. En de, de stoppen sloegen door. Ja, de stop is nog door. Schitterend. Wat vindt u daarvan? Ja, dat wisten wij. De verhalen, <tie> ken ik. De verhalen ja. kennen wij, ja, ja. Ik vind het zo mooi dat hij er zo open over praat. Ja, omdat hij geen gebruiker was. Nee. Hij is echt. Wij zijn grootgebracht met s morgens biefstuk nee, brood, stuk. soppen. Soppen. Iedereen soppen moest allemaal spaghetti hebben, hij moest biefstuk hebben. Ja. En melk met beschuiten erin. Ja, dus, dit, dit, dus, dit was eigenlijk een uitzondering dat hij het eens dus een keertje ja. probeerde. Ja, ja, dat is een uitzondering geweest. Ik heb het nooit gezien. Hij werd wel elke dag thuis gemasseerd hoor. Allemaal wel onder ja. de lampen. Ja, ja. ja Gerrit Schulte, hele grote wielrenner. Het waren mooie verhalen, dank. Zijn dochter zat hier aan ta tafel. Dochter Via van Stipthout en kleinzoon Twan van Stipthout. En ter rechterzijde van mij Erik Dijkstra. Erik, dankjewel. Tot volgende week. Van We zometeen, nou ja, eigenlijk meteen direct na het Nationaal. Radio 1 vandaag met Suzanne Bosman.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 Deze voorjaarsvakantie is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8. Boek nu op zeetours.nl Uw IJsland Cruise met holland America Line. Met vertrek vanuit Nederland. Al vanaf 2499 euro per persoon. Is er iemand onder u die van bejaarden houdt?